1 Uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal. Personeel van Tata Steel in IJmuiden blokkeert aan het begin van de middag de spoorrails op het hoogoverterrein. Vanmorgen was er een blokkade van de toegangspoort. Het protest is gericht tegen het plotselinge vertrek van de Nederlandse topman Henrar. Volgens het personeel is hij onterecht door het Indiaanse moederbedrijf van Tata Steel ontslagen. Een Britse onderminister is opgestapt uit protest tegen Dominic Cummings, topadviseur van premier Johnson. Cummings wordt beschuldigd van overtreding van de strenge coronavoorschriften, maar hij weigert op te stappen. De onderminister zegt dat hij de houding van Cummings niet meer kan uitleggen aan zijn achterban. De eerste premier Varadkar spreekt tegen dat hij zondag de coronaregels heeft overtreden. Hij en zijn partner waren met twee vrienden in Dublin gaan picknicken in een park, ondanks de officiële oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven. Op sociale media verschenen foto's en kritische commentaren dat Varadkar zondag niet het goede voorbeeld gaf. In acht steden, waaronder Amsterdam en Den Haag, zijn aan het begin van de middag korte protestacties geweest van BOA's, bijzondere opsporingsambtenaren. Zij eisen meer middelen om zich te verdedigen, zoals een wapenstok of pepperspray. De aanleiding is de mishandeling van BOA's vorige week in IJmuiden. Meester Grapperhaus wijst de eisen van de BOA's af. De PvdA wil dat in het nieuwe coronanoodpakket de ontslagboete tot 1 september gehandhaafd blijft. Het kabinet wil die boete schrappen, maar PvdA-leider Asscher is in dat geval bang voor heel veel extra ontslagen in korte tijd. Hij pleit voor meer bemiddeling naar ander werk. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het steunpakket.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 dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Ik ken Suzie en Marlene, en die Mary, Sandra Jane, ook Diana, ja die kon er ook wat van. Maar geen massa bij zo leuk en lief als jij, als jij is er maar één, sugar baby. Hey, sugar, sugar baby, uh -huh. oh oh, oh. Sugar, sugar, baby. Uh -huh.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Start your engines. ZFM. ZFM. 1, 2, 3, 4. Peter de Dan dik dam hmm! ik dan dan, dan dig en dan dan, dan dig ik dan dan, dan dig dam, dan dan, dan dig ik dan dan, dan dig ik dan, dan dan, dan dig ik dan, dan dan, dan, dan dan, dan, dan ik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 Two, three, four, two, three, four, two, three, four, two, three, four, two, three, four, two, three, four, two, three, four, four, five, six, seven, eight, seven, eight, seven, eight, seven, eight, seven, don't dig it on nine, don't dig it on ten, don't dig it on ten, don't dig it on ten, Ik ken Suzie en Marleen. en die Mary, Sandra, Jane. Ook Diana, ja, die kon er ook wat van. Maar geen een was erbij. Zo leuk en lief als jij. Want jij is er maar één, Sukkabeebe. Hoi, Sukkabeebe. Ho, ho, ho, Sukkabeebe.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM, Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. We lezen de dag van de leven, de Flevolhof. Flevolhof, dat is een kijk-, speel- en doepark voor het Flevelhof. hele gezin. Flevolhof.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 In ZFM. ZFM. Start ZFM. je ZFM. ZFM. ZFM. Alle reclameuitingen in het muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. We lezen de Dat is de kijk, van de leven, park de het hele gezin. is een kijk-, speel- en doepark voor het hele gezin. Flevolhof.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 Take it easy, baby, I worked all day. And my feet feel just like lead. You got my shirttails flying all over the place. And the sweat popping out of my head. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal.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 Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM, Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. We dag van leven, de Flevolhof. Flevolhof, dat is een kijk-, speel- en park voor het Flevolhof, hele gezin. Flevolhof.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 En dan ze weer nog volop zon, later wat stapelwolken en het wordt 21 tot 25 graden. Op de wadden iets koeler. Ook morgen en de dagen erna blijft het warm en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. We lezen de dag van we lezen de Flevo dat is een kijk, speel en doe park voor het Flevolhof. hele gezin. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op het Muziekmuseum.nl.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 Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. We de dag van je leven. De Flevolhof. Flevolhof. Dat is een kijk-, speel- en doepark voor het Flevelhof. hele gezin. Flevelhof.